De Surinaamse cabaretier Steven Westmaas, alias Wesje... is bij een auto-ongeluk in Suriname om het leven gekomen. In het district Coronie kreeg de auto waarin hij zat een klapband... en belandde in de sloot. Wesje was zeer bekend in Suriname. Vorig jaar werd hij gekozen tot Suriname van het jaar. Bij het ongeluk kwam ook de hip-hop-danser Marlon Stewart... alias Turbo om het leven. Hij was een neef van de cabaretier. De vrouw van Westmaas, zijn zoontje en een andere danser raakten zwaar gewond.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 Goedenavond, nog één wedstrijd is bezig. Is het nog steeds 0-1 bij VVV Heerenveen? Even? Het is nog steeds 0-1, maar dat scheelde weinig. hoor. Want VVV kreeg een strafschop, een terechte strafschop. Jan Maat pakte in het strafschopgebied Moesa kreeg een gele kaart en een penalty. En wat gebeurt er? Stoer Elkaard, de doelman van Heerenveen, stopt de penalty van Foujizefiets. Die ook niet goed werd ingeschoten, maar de reactie van de Deense doelman van Heerenveen was perfect. Hij pakt de penalty en dus is het nog altijd 0-1. Of burden van de Rolling Stones. We gaan uh, even kijken of VVV het nog kan. Op de kop van uur gespeeld in de koel. Cool, stand nog altijd bij VVV Heerenveen. 0 tegen 1 met balbezit voor VVV El Akshowi. De huurling dus van Heerenveen speelt de bal even terug... naar zijn doelman, naar Gentenaar, die weer naar de rechten. En zo mag VVV dat goed aan de tweede helft is begonnen. Dat wat fanatieker speelt, met meer passie, met meer hartstocht. Ik mag aannemen dat... Uh, de scharnieren in de deur van de kleedkamer hebben gerinkeld... Bij een donder speech van trainer Wil Boezen, Want het was een beetje slapjes. Het was een beetje afwachtend. Het was apathisch. Wat VVV in de eerste helft liet zien. Maar de geel-zwartende ploeg uit Venlo nu dus wat beter in balbezit. Met uh, Foujisewits. De man die dus de strafschot miste naar Kruisen. Kruisen weer naar Foujisewits. Halverwege de helft nu van, uh, van Heerenveen. Een strafschop biedt nu in. Diezelfde Foujisewits legt de bal af op Moussa. Moussa. Maar oh man, wat schiet die uh, slordig uh, over en naast het doel van Stoer Elkaard. De keeper van Heer Moussa, de jeugdinternational van Nigeria, die tussen de twee wedstrijden door ook nog even op en neer naar Zuid-Afrika is geweest waar zijn team Jong Nigeria speelt op het Afrikaans jeugdkampioenschap. Dat is allemaal niet bevorderlijk, ook natuurlijk voor de rust van deze speler. Maar goed, hij staat toch in de basisopstelling samen met Utsjubo... en niet Boymans, de topscorer van VVW, die dit jaar 2011 nog altijd niet heeft gescoord... die nu wel mag gaan warmlopen en zo dadelijk dus in de ploeg zal worden gebracht... voor het laatste halve uur van deze aflevering van VVW tegen Heerenveen... dat nog altijd met 1-0 leidt in de koel. Kort, kort. De Nederlandse ijshockeyers zijn vierde geworden bij het wereldkampioenschap voor B-landen in Boedapest. Oranje verloor gisteren, de laatste wedstrijd van Zuid-Korea, de directe concurrent om het brons. De Zuid-Koreanen verloren vandaag het slotduel van Spanje. Maar omdat dat pas in de verlenging gebeurde, haalde Zuid-Korea toch nog een puntje... en eindigde daarmee op de derde plaats één punt boven Nederland. Tennisser Thomas Schorel heeft het challenger-toernooi van Napels gewonnen. Sorel verzoekt de Italiaan Filippo Volandri in twee sets. Voor Schorel was dit zijn tweede challenger-zegen op rij. Vorige week was hij al de beste bij het challenger-toernooi in Rome. De Docjes van Bloemendaal en Oranje Zwart staan maandagmiddag tegenover elkaar in de kwartfinales van de Euro Hockey League. Bloemendaal won vandaag met 2-1 van UHC Hamburg en de mannen van Oranje Zwart hadden tegen Racing Club de Polo uit Barcelona nog klaplastig. Pas na een strafballenserie serie was de plaats voor Oranje Zwart in de kwartfinale veilig. En de hockeysters van Laren hebben hun eerste groepswedstrijd in het Europacup Cup gewonnen. De ploeg van coach Alexander Cox was Ata Sportus Azerbeidzjan te sterk af. Laren won met 2-0 en staat nu al in de Kwartfinale. We gaan uh, even terugblikken op uh, Herakles tegen de graafschap. Dat eindigde in 2-0. Eens kijken wat de trainer van Herakles, Peter Bos, daarover te vertellen heeft tegen Ronald van der Gier. Peter, ik zag je in de tweede helft nog druk coachen. Terwijl je eigenlijk op dat moment, als alles goed was, gaan gewoon rustig achterover had kunnen zitten. Ja, maar dan is 1-0 was, was te mager. Hè. We wilden natuurlijk voor die 2-0 gaan, maar op het moment dat die niet valt... Ja, dan weet je dat met een keer verkeerd staan, een keer een counter... dat het uh, zomaar 1-1 kan worden. En dat zou natuurlijk zonde zijn. In de eerste helft waren jullie heel sterk. En ik dacht, nou ja, het ging zo makkelijk in de eerste helft... dat dat misschien wel te zien was in de tweede helft toen het wat makkelijker werd bij jullie. Ja, ik vond het ook de eerste helft niet zo makkelijk gaan. hoor, Want uh, de Graafschap is een goed georganiseerde ploeg... waar het heel moeilijk tegen voetbal is... Uh, wel veel geënt op, op tegenhouden. Maar goed, dan moet je maar een gaatje in zien te schieten. En uh, dat gebeurt dan gelukkig vlak voor rust. En dan, uh, dan moet je daar eigenlijk de tweede helft afmaken. We hebben ook wel kansen voor gehad. Maar ja, met dat die bal er steeds niet ingaat, dan, uh, dan weet je dat het een keer verkeerd kan, uh, kan lopen. Dus wat dat betreft uh, moesten we waakzaam blijven. Dan staat hier een tevreden coach, want die playoffs die blijven gewoon in zicht. Nakjes uh, weg na vanavond, dus dat is er weer één minder. Ja, nou, voor mij was NAC eigenlijk wel een beetje weg al, hoor. Want ik denk als je een steek laat vallen bij een van die zes ploegen die nog in de race waren, dat het dan uh, moeilijk wordt. En uh, ik ben blij dat wij hem niet hebben laten vallen vandaag. En uh, we gaan nu kijken morgen wat, uh, wat de concurrenten doen. Wat dan is het, het gekke is dat het nu bijna een teleurstelling wordt als je het niet haalt, terwijl het heel lang een bonus was. Nou, eigenlijk niet, hoor, omdat nog steeds hebben we het niet in eigen hand. Als Utrecht morgen wint, blijven we op één punt staan. Maar... Uh, ja, we doen in ieder geval, heb ik het gevoel, tot de laatste speeldag mee. En dat, dat is, vind ik al heel wat voor Herakles. Waar kijk je met de grootste spanning naar morgen? Utrecht dan? Nee, nergens naar. Omdat ik er geen invloed op heb. Dus we gaan proberen lekker relaxed te kijken. En er zijn een heleboel interessante wedstrijden. Zowel voor, voor bovenin als voor die playoffs. Is het is leuk, hè, gewoon de Eredivisie. Het is heerlijk. Peter Bos, de trainer van Heracles, dat met 2-0 won van de Graafschap. VVV, Heerenveen, ja, VVV, kansen, een strafschop gemist... Ze willen wel, maar wie zouden we moeten maken eigenlijk even? Ja, Boijmans denk ik. Maar ja, die staat nog altijd niet in het veld. Terwijl VVV een vrije trap mag gaan nemen. Is het El Akshowie die, die uh, trap gaat nemen. Hij kijkt naar Utjebo. Uh, bijvoorbeeld die bal gaat ook naar Utjebo. Maar Stoer Elgaard komt goed zijn doel uit. En vangt die bal namens Heerenveen. Waar zojuist gewisseld is. Waar Berens boos naar de kant werd gehaald. Door trainer Ron en Vervangen is door Victor Elm. Die nu centraal op het midden gaat spelen. De plek van Azaidi. En Azaidi weer terug naar zijn oude positie. Aan de linkerkant. Berens dus eraf. Berens boos jarenlang. De sterspeler bij Heerenveen uh, zou ook verkocht willen worden... maar heeft een uh, ongelukkig seizoen geblesseerd geweest. Zijn plek kwijtgeraakt aan Narsing Daarom een beetje verbannen naar de linkerkant... waar hij niet echt uit de bekende verfpot kwam... en dus uh, nu gewisseld is en mokkend in de dugout zit. Asaidi dus nu weer van links. Diezelfde een in balbezit dreigt, komt naar binnen. Speelt de bal dan naar Vajarinen, uh, verantwoordelijk voor de enige goal. Die naar Bas Dost, op de rand van het strafschopgebied. Wat kan Dost? Die speelt de bal weer naar Vajarinen. Vajarinen kan schieten met links, dat doet hij ook. Dat sche Heel weinig, dat scheelt een half metertje, gaat hij naast het doel van Gentenaar. Ja goed, Herenveen dat dus wil winnen. Herenveen dat ook nog kansen heeft op die bekende plaats 8. En VVV dat dus eigenlijk moet winnen. Wil het met een beetje een zeker gevoel toegaan naar het slot, naar de apotheose. Naar de ontknoping van deze aflevering van de eredivisie. Want als de stand zo op het bord blijft, dan komt Willem 2 heel, heel dicht bij de ploeg uit Venlo. The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 Rolls along this road Straight into the unknown this Is where I wanna go I'm losing my head Losing my head over her 16 Down komt uit Zwolle en het nummer heet Subtle Movements. Lekker VVV... muziekje wel, uh, Barton. Wat zei je? Lekker muziekje wel, je niet? Nou, nee, een beetje te traag uh, voor dit tempo van deze uitzending. Klopt, als jij dan het woord bent vooraf, uh, in de koel cool. 0-1 stand uh, bij VVV tegen sportclub Heerenveen. Met de mogelijkheid voor uh, Heerenveen dat een corner mag gaan nemen. En dan zie ik dat Boymans met nummer 9 toch zich klaar gaat maken voor een invalbeurt. Is dat dan genoeg om uh, de ploeg uit Venlo misschien toch nog wel weer langzij uh, te voetballen bij uh, Heerenveen? Maar eerst komt daar die corner. Asaidi uitdraait is de kopstoot. de kopstoot van Bas Dos. maar die gaat net over het doel van Dennis Gentenaar. En zo was er dus weer even dreiging, weer even gevaar namens Sportclub Heerenveen. Zie je, de tempo ja, is dat... veel hoger. Ja, oké, okay, goed. Ja, goed. Maar jij houdt niet van muziek. De combinatie muziek en voetbal is toch een hele mooie combinatie. Nog goed, daar gaan we het later nog wel eens een keer over hebben onder het genot van. De doeltrap van Gentenaar wordt uh, verlengd door Uchebo... Kullen probeert dan de positie in de spits over te nemen. Dat lukt hem even niet. Dan is het Jossi daar die de bal speelt naar Ahaoui. Ahaoui halverwege de helft van Nerenveen. Dan de balverlies en Elm die net in de ploeg is gekomen. Die ook al een gele kaart heeft gekregen. En nu gaat er ook weer iemand op de bon. En dat is de speler van VVV. Dat is de ongelukkige Fouillyse fiets. Maar nee, het is Aoui. Die twee lijken nogal erg op elkaar. Hebben allebei witte schoentjes aan. En diezelfde Aoui wordt nu gewisseld. En de wissel wordt met applaus ontvangen in de koel. Want Ruud Boymans komt nu in de ploeg. De spits, de man die eigenlijk voor de doelpunten moet zorgen. Maar die nog droog staat. Die nog niet gescoord heeft in 2011. En dan zou je het misschien beleven. Dat hij vanavond op deze mooie voorjaarsavond in april. In de koel in Limburg zijn eerste doelpunt in het geel-zwart van VVW gaat maken. Maar goed, nog even heel snel de vrije trap van Heerenveen. Met Hakloen naar Bruijer. Bruijer naar Narsing. Nu aan de linkerkant. Die weer even terug naar Breuer en dan gaat hij hem terugspelen op zijn doelman. Nou goed, dat schiet ook niet echt op. Een minuut of twintig nog en nog altijd Leiden de Vriezen tegen de Limburgers met 1-0. Eerder al droomde uh, Harm van Veldhoven, de trainer van Roda, over, de, achtste, nee, over uh, de rechtstreeks Europa ingaan. De vierde plaats dus. Voor Roda het kon allemaal nog wel, dacht hij. Uh, maar ja, gisteren Den Haag verloren, vandaag AZ verloren. En dus waren er plotseling volop kansen voor Roda om een beetje dichterbij te komen. 5-1 wonnen ze van... En dus droomt hij verder, Gaim van Veldhoven. Dit was de 32e competitiewedstrijd van het seizoen. Hoe schaal je deze in? Als een wedstrijd waar wij de lijn doortrekken. En qua niveau. Ja, kijk, er waren in mijn momenten nog mindere situaties. Maar je zag opnieuw weer een gedreven elftal. Met de beweging waar we sterk in zijn, met de drang om te winnen. En op een niveau die nu bij onze plaats hoort, vind ik. Nou, exact dat laatste. Hè? Want het combinatiespel het positiespel was bij Tijtenweilen echt nou, geweldig eigenlijk. Ja, daar hebben we de tweede ronde steeds uh, beter op gewerkt. En ja, dan zie je dat er steeds meer automatismes gaan. En als je ziet de doelpunten die we de laatste tijd maken. Uh, we hebben meer goals gemaakt dan Ajax. Ja, dat is toch wel een beetje eigenaardig hier in Kerkrade. Had je gedacht dat je NAC zo eenvoudig uh, zou verslaan? Nee. Absoluut niet. Nee. Ik wist wel, als we op al een, een verschil konden maken, dat het vermentaal mentaal wel moeilijk ging worden. Uh, maar we lieten ze even terug in de wedstrijd komen. Eenmaal daarna weer met de 4-1 was je weer in je rust en kon je eigenlijk de wedstrijd eruit spelen. Maar je moet het doen. Je moet je kansen afmaken, je moet je in beweging zitten, je moet het opbrengen. Nou, dat heeft de groep geweldig gedaan. enorm hongerig gevoel straat het elftal uit. Ja, dat is zo. We willen voor iets gaan we doen gewoon ons stikkende best... Met ons voetbal, vooral met ons voetbal, waar we in die laatste toets Dikkels Jonker hebben. Maar ook van achteruit de pressing die we spelen, het doorschuiven, de bewegelijkheid van onze middenvelders. Ja, dat is, dat is, dat is veel werk. Ja, en de score van de spitsen. En je hebt nu de topscore in je helftal. Ja, nee, we hebben eigenlijk bijna alles in de helftal. En als je ziet waar een helftal van komt, dan, ja, goed, dan is dat heel mooi. En dan kun je er ook na, na zo'n wedstrijd ook absoluut heel veel van genieten. En uh, dat hebben we ook allemaal samen gedaan en uh, dat doet mij veel plezier natuurlijk. Ja, de bonus kwam uit Tilburg. Twee punten is verschil nu met uh, AZ. Zie je het echt gebeuren, die vierde plaats? Nou goed, ik heb altijd gezegd. Sommigen die gaven al wat dingen aan, van die horen zij niet meer bij Nou, we zijn uh, van 7 naar 6 gegaan en van 6 naar 5. Ja, we staan op twee punten van AZ. Dus wij kunnen alleen maar onze twee wedstrijden proberen te winnen. En dan kunnen we kijken waar het, waar het, waar het schip strandt, zoals ik altijd zeg, in de kleedkamer. Maar uh, daar gaan we gewoon voor. En uh, die druk voeren we op. We komen van nergens. We hebben niks te verliezen. We gaan gewoon in Nijmegen weer ons best doen. En dan zullen we kijken wat, het, wat dat inhoudt. Knijp jezelf niet af en toe in je arm? Van, is dit allemaal wel waar? Nee, nee, dit zie ik groeien en dit zie ik gebeuren. Dit is een helftal dat gecreëerd is geworden. Nee, voor mij is dit ook geen verrassing meer. Uh, je bent natuurlijk altijd afhankelijk van de positie waar je staat. Maar dit voetbal kunnen we spelen. En uh, dat moeten we gewoon proberen nu vasthouden. Imagine me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 Ja, moeten we die mooie plaat toch weghalen even? Ja, ik vind het wel. Deze dus uit onze juiste. Maar we krijgen waarschijnlijk een hele mooie strafschop ook. Zij zijn van Nijhuis legt de bal op de stip. Een strafschop in het voordeel van Heerenveen deze keer. Maar er is nogal wat commotie in de volg nu overleg. ...tussen Nijhuis en zijn assistent. Dat zou via de bekende headsetjes kunnen. Het is inderdaad Hens. Goed constateerd. En uh, de strafschot gaat dus niet door. Nou, dat uh, maakt je niet zo heel vaak mee. Een uh, Hensbal van uh, de aanvallen van Heerenveen. Dat zou dan Asaidi zijn. En nu vraagt El Akjoui. Die eigenlijk ook betaald wordt door Heerenveen. Maar in het geel-zwart van VVV speelt vraag om een gele kaart voor Asaidi. En dat zou rood betekenen. Goed, de scheidsrechter erkent dus dat hij ernaast zat. De overtreding op zich klopt. Wel, maar een hensbal eerder gemaakt door Azairi werd door de scheidsrechter niet gezien, door zijn assistent wel. En dan telt hij de eerste overtreding, die hensbal van Azairi dus. En de strafschop gaat niet door. Kun je me vertellen waarom ze die microfoontjes hebben? Ja, maar misschien zat er ruis op de lijn. Het zou kunnen. Ik weet van Nijhuis dat hij die dingen wel eens uitzet. Dat hij gek wordt van het gezeur van die gasten. Nee, nee. Dit is, dit, ik ken daar een heel mooi verhaal over. Maar dat ga ik nu niet vertellen. Want de wedstrijd is veel te spannend. Er komt de schot van VVW. En de kans voor Kullen. Dan is Boymans erbij. En dan is het Kruiswijk. Die de bal ja, in redelijke paniek toch over de zijlijn trapt. Daar is hij nog net niet overheen gegaan. Narsing speelt de bal dan naar Dost. En VVW gaat door. VVW nu met passie. Met hartstok. Met wilskracht. Dat er in ieder geval nog een punt wil gaan halen tegen Heerenveen. Aangemoedigd door de 6000 in de koel. Daar komt de Kullen. De Ier met Japans bloed. Of de Japanner met Iers bloed. Maar zijn voorzet komt niet te goed terecht. Die gaat over het doel en over de achterlijn. En dat betekent dat stoer Elkaard, de doelman van Heerenveen, een doeltrap mag gaan nemen. Zal ik heel kort en even heel snel dat verhaaltje ja, ja. vertellen. Nijhuis fluit dus met een heleboel assistenten. Met twee langs de kant en twee achter de doelen fluit die een internationale wedstrijd. Had van tevoren tegen die gasten gezegd. Ik zet die, die dingen uit, want ik word gek van dat gezeur. De Russische waarnemer kwam na afloop naar hem toe in de kleedkamer... en zei, very good communication, referee. <laughs> Goed, ja, Dat dat geldt, niet, dat geldt vanavond niet, blijkbaar. <laughs> het is nog altijd 1-0 in het voordeel van Heerenveen. Nog uh, een minuut of twaalf op de klok. De spanning neemt toe. Heerenveen uh, onder druk. VVV met vier spitsen nu. Met Boymans, met Oetsjebouw, met Kullen en met Moussa. Maar vooralsnog leiden de Vriezen nog altijd met 1-0. En wij gaan het nog even hebben over Heracles tegen de Graafschap. Dat werd 2-0, uh, verlies dus voor de Graafschap. En bij de Graafschap was de trainer Kale iets er wegens privéomstandigheden niet bij. En daarom praat Ronald van de Geer met de assistent Jan Vreeman. Jan, jullie bleven nog erg lang in leven in deze wedstrijd. Ja, dat had ook een beetje te maken... dat Heracles de kansen wie ze dan krijgen er niet in schieten. Wat was jouw, jouw uitgangspunt in, in, in deze wedstrijd? Ik had erg het idee dat jullie in eerste instantie vooral wilde tegenhouden? Nee, je, je wil meer. En als je kijkt naar de wedstrijd, was er best ruimte aan de zijkanten bij ons. Zeg maar in de omschakeling, maar ook zeg maar van achteruit. Ze kantelen natuurlijk voorop heel erg. Dus bij de backs ligt veel ruimte. Alleen moet je de, wel, de bal langer in de ploeg houden. En als je dat niet lukt, ja, dan hou je eigenlijk alleen maar tegen. Ja, dat klopt. Trekker was dat bij de backs aan de andere kant ook heel veel ruimte lag. Daar kwam ook met enige regelmaat wel gevaar vanaf. Met name bij hun linkerkant. Ja, maar goed, dat is een bekend gegeven. Om, we laten hun bek open en van daaruit willen, willen we dan ook druk zetten. En als dat dan niet helemaal lukt, dan moet je even toe geduld hebben... voor je doorstapt. En als je even toe dan te snel doorstapt, dan komen hun wel in een kwaliteit te spelen. Zeg maar veel ruimte op het middenveld waar je stappen te laat komt. Na de tweede helft denken we oh, er iets meer grip op hadden. Dan zag je denk ik ook qua spelbeeld een beetje. Alleen nog te weinig om eens, zeg maar, in balbezit meer te kunnen doen. Je zegt net, ja, we willen wel, maar het moet ook wel kunnen. Was het ook durf? Moet je het ook durven? Ja, je moet af en toe ook een, een persoon in de dekking en waar je dat dan doet, ja, niet, niet voor je eigen verdediging, maar goed via een spits of zo en dan naar de andere kant zien te zoeken. En dan moet het baltempo hoog zijn en dat dat dan niet lukt. En waarom het niet precies lukt, ja, dat is altijd verschillende factoren. Eén is net iets te laat uit de dekking, een balensnelheid is, de is, is te laag en dan, ja, krijg je het niet voor elkaar. In de tweede helft lukt dat wel beter, want wat is de oorzaak daarvan? Ik denk ook de tweede helft met name, zeg maar, uh, Kwanza en Fyssenwitz uh, beter onder controle uit de spits iets meer deden. Dat we iets meer rust op het middenveld konden krijgen. En daardoor kwamen we iets meer aan het voetballen toe. En je krijgt altijd, elke wedstrijd, wel een momentje. Ja, die momentjes zijn geweest, alleen die zijn iets minder geweest als, als een herenkles, dus daar kun je niks van zeggen. Dus in balbezit, denk ik, zou het niet helemaal goed gedaan hebben. Uiteindelijk vlieg je hier. Het was voor jou een aparte dag, denk ik. Als hoofdtrainer van de Graafschap nu hier te zitten. Ja, dat is een bijzondere dag. ja. ja. ja is, is, is, dat, is dat anders? Brengt dat de nervositeit bij jou? Nee, ik had het gevoel dat ik voor de wedstrijd zeg maar, iets meer spanning had dan tijdens de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd viel het me echt mee. Ja, het was vanwege trieste omstandigheden. Wens je trainer sterkte in elk geval. Ja. Ik ben clear. Ik in het moment. Back with a better view. Not a clue where I'm go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 And it means that much more is like fun. Met dusk, met good news, verdient VVV eigenlijk een puntje. Hè? Ja, ik vind van wel hoor. Ze vallen hartstochtelijk aan. Met name Moussa. Die is zo levensgevaarlijk met zijn snelheid. De stand is nog altijd 0-1. Dus in het voordeel van Sportler De Veen. Dat er in de omschakeling af en toe best wel gevaarlijk uitkomt. Zeker als Narsing en Asaidi op hun snelheid daarmee bezig zijn. Maar de verdediging van VVV houdt het redelijk goed staande. Heeft dus maar één doelpunt weggegeven. Maar het probleem bij de Noord-Limburgers is zelf scoren. Ze zijn zelfs met vier aanvallers nu met de boy. Naast de Uchibo lukt dat tot nu toe niet. Er wordt Moussa, die even geblesseerd naar de grond is gegaan, wordt hij opgelapt. Moussa is het grote gevaar. Hij is zo snel als een jachtluipaard. Hij slaat zijn prooi ook wel steeds aan, alleen hij slaat hem nog niet dood. En dat ontbreekt er nog aan het spel van de jonge Nigeriaan. Die nu trekkenbenend naar de kant gaat. En dat zal een probleem kunnen zijn. Hij moet verder, want Wilboese, de coach van VVW, heeft al drie wissels toegepast. Goed, een vrije trap aan de overkant van het veld. Linksachter, El Akjawi. Die bal drijft gevaarlijk in. Wordt weggekopt door Bas Dost. En dan is daar de omhaal. En daar is de gelijkmaker. En wie maakt hem inderdaad? Ruud Boymans. Die flexeert shirt nu uit. Die krijgt dan een gele kaart. Maar het zal hem verder los zijn. Daar is de 1-1. Het is Boymans die scoort. Het is zijn eerste doelpunt in 2011. En hij wordt getoofd. Hij wordt geknuppeld. En de koel cool. omgegaan al was het weer carnaval. Stijs Van Nijen staat er al naar te kijken. Die heeft de hele kabel uit zijn borst zat getrokken. Want die gaat hij zo dadelijk uitdelen aan Boijmans. Maar Boymans zal het allemaal een beet zijn. Hij heeft eindelijk weer eens een keer zijn doelpunt gemaakt. Zijn eerste goal dus in 2011. Een hij zit erin. Het is 1-1. Daar krijgt hij de gele kaart. Maar de stand staat op het scorebord. VVW is weer langs bij sportclub Heerenveen. Nog een minuut of zes spannende slotfase hier in de Koolwindele. Penlo heet het geloof ik.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 Open. Natuurlijk is dit een goal maar het is weer Man. die zo lang op de bank heeft moeten mokken. De topscorer van VVV die nu 11 doelpunten heeft gemaakt. Weliswaar is deze richting veranderd. Er staat stoer Elka de doelman van Ereveen op het verkeerde been. Maar uh, ja goed, de feiten zijn daar dat in de 88ste minuut... VVW na de gelijkmaker. Nu op voorsprong staat. En deze twee goals van Boijmans. zouden wel eens heel belangrijk kunnen zijn. De ontknoping van de Eredivisie. Nog twee duels te gaan. Het leek zo dreigend. Het leek zo gevaarlijk. Willem 2 dat uh, thuis wint van AZ. En dan komt Herenveen. via die prachtige vrije trap van Feierinen. hier ook nog op voorsprong. En dan is daar de omkeer. Het gelukkige handje van de trainer. die nog weinig succes heeft geboekt met zijn ploeg. Weer is VVW weg. Nu met Utsibo. Uh, Utsibo voor de Namusa. Speler Moesa heeft hij de 3-1 op de schoen. Nee. Die bal gaat naast. Een doeltrap. Jongen, jongen, jongen. Het begon allemaal zo voorzichtig. Het begon allemaal zo kabel. Het begon allemaal zo stilletjes. Want natuurlijk wisten de Noord-Limburgers. Natuurlijk wisten de Venloenaren van de eindstand in Tilburg. De verrassende zegen van Willem II op AZ. En natuurlijk kregen ze die domper. Die prachtige vrije trap van Vajrine. En dan is daar ineens de trainer die besluit: dan toch maar een oud paardenmiddel. Dan toch maar een extra aanvaller in te zetten. Oh, een flinke overtreding daar van Ferry de Recht op Asaidi. De smaakmaker van Herenveen. In de tweede helft Narsing, wat is teruggevallen. Die sterk was in de eerste helft. Maar Asaïdi is goed blijven voetballen. Had zichzelf in de eerste helft even niet onder controle. Toen hij uit wel of niet buiten spelpositie, toch nog doorging en een gele kaart kreeg. En kort daarop ontsnapte aan de tweede gele kaart aan rood. Omdat scheidsrechter van Nijhuis mild was. En uh, Azaidi mocht dus op het veld blijven. En hij blijft dreigend, hij blijft gevaarlijk. Maar is er nog voldoende tijd. De blessuretijd is ingegaan. Twee minuten komt daar het bordje omhoog. Daar is de vrijheid trap van Heerenveen. En daar is de kopbal van Haklund. Maar het is een kopbal zonder richting. Het is een kopbal zonder kracht. En doelman Gentenaar kan hem makkelijk oppakken. Is daar dan de overwinning voor VVW vanavond? Nog iets minder dan dus twee minuten. Gentenaar heeft de bal in zijn handen. Waar is de zes seconden regel gebleven? Die wordt door geen enkele scheidsrechter meer toegepast. Maar wat maakt het VVW uit? Een lange bal. Weer richting Boymans Die zijn kopduel wint. Maar de rugdekking is er van Gouwe Leeuw. En in paniek trapt de jonge verdediger die bezig is aan een sterke reeks. Een paar weken geleden Plotseling in de basis verscheen En dat buitengewoon goed heeft gedaan. Ook vanavond weinig steken heeft laten vallen. Maar goed, zijn verdediging, die van Heerenveen, heeft dus twee doelpunten moeten incasseren. Twee goals van Ruud Boymans Die zijn contract nog niet heeft verlengd. Dat eigenlijk ook niet wil. Ook een spits is die best wel een stapje hoger zou kunnen maken. En hij heeft dus twee doelpunten gemaakt. De eerste een prachtig omhaal En de tweede met enige mazzel. Maar soms heb je ook geluk nodig. 91 minuten nu op de klok. Nog één minuut. Heeft Herenveen de wilskracht nog? Dat heeft het zeker wel. Heeft het nog de power? Heeft het nog het vernuft om nog een goal te scoren? Weer langs zij te komen. Dan gaat de lange bal. Die wordt goed verdedigd door Josida. Dan naar uh, Moussa gespeeld. Moussa naar Utsjibomen. Dan is er even de controle niet. En uh, kan Herenveen weer gaan aanvallen met Hakloen. Hakloen steekt de middellijn over. Nu halverwege de helft van VVV. Naar uh, Janmaat. Naar uh, de rechtsachter. Janmaat probeert dan naar binnen te gaan. Kullen te passeren. Dat lukt hem ook. Dan uh, gaat de bal naar Hakloen. Die naar Narsin. Maar sing daar is de vrije kopkans. Jo, wat een kans voor Heerenveen, voor Janmaat de verdediger. Die plotseling de bal op zijn zwarte lokken kreeg, maar er weinig richting aan kon geven. En het enige wat Heerenveen nu nog rest, en dat zal het laatste waarschijnlijk zijn. Want de klok staat nu bijna op 92 minuten. Een vrije trap nog halverwege de helft van VVW, terwijl Jan Maat nog eens naar zijn zwarte lokken grijpt. Want wat was dat? Een kans, een vrije kopkans. Die had hij moeten maken, maar hij verzuimde. En zo staat VVW nog altijd op een 2-1 voorsprong en mag... Heerenveen nog één keer een vrije trap gaan nemen. Halverwege de helft van VVW. Recht voor het doel van Dennis Gentenaar. Mika Vajerinen. Die is prachtige vrije trap leidde tot de Friese voorsprong. Hier in Noord-Limburg. In de Venloze koel. Daar komt die vrije trap. Hij gaat niet rechtstreeks op doel. Hij probeert de richting Janma te vinden. Dan is het Boijmans die mee verdedigt. En dan is die bal er toch oh. nog in. Ja, het is toch nog 2-2 geworden. Het is Bas Dost die voor de vierde keer op rij scoort. Het is een frommel goal. En daar liggen ze verslagen op de grond. De spelers van Venlo. Met name Yasida, de Japanse centrumverdediger. Ja, die die bal niet echt lekker wegkreeg. En zo is het in de extra tijd dan toch nog weer gelijk geworden. Leek het een prachtig feest voor de Venlose ploeg te worden. Valt die bal dan plotseling voor Bastos? Die schiet hem dan zomaar erin. Tussen Boymans, tussen Yasida en Gentenaar door. En zo is de eindstand van deze wedstrijd ongetwijfeld 2-2. Een knosgekke wedstrijd. Die voorzichtig begon met een Friese voor. Sprong 0-1 door Feyerine. Twee keer boymans bracht VVW in een V-stemming. In een kart naar weer. En het is in de slotfase. In de ultieme slotfase. Bastos die zijn goal maakt voor Heerenveen. En zo is de eindstand van deze wedstrijd. Hier in de Venloze Cool tussen VVW en Sportclub Heerenveen. 2 tegen 2. Buitenlands voetbal langs de lijn. Spanje staat in deze weken vooral in het teken van de ontmoetingen tussen Barcelona en Real. Vanavond kwamen we beide grootmachten ook in actie, maar niet tegen elkaar. Koploper Barcelona tegen Osasuna en Real Madrid moest op bezoek bij de nummer 3 van Spanje, Valencia. Edwin Winkels, wat heeft Barcelona gedaan tegen Osasuna? Goedenavond Ronald. Barcelona, ja, het ging net aan, het stond heel lang maar 1-0 voor Barcelona... Uh, dankzij het vroeg doelpunt van Bia en uh, één minuut voor tijd was Messi, die invaller was vandaag, die 2-0 maakte tegen Osasuna, ploeg die vierde van onderen staat. Dus het, het, het was geen makkie. Barcelona Hij heeft moeite mee om, uh, om het seizoen uit te maken, lijkt het. Ja, uh, drukke weken natuurlijk. Uh, heeft uh, Guardiola nog spelers gespaard? Bijna, of bijna allemaal. Er stonden vandaag in de, in, in de basis stonden maar vier spelers die afgelopen woensdag ook in de bekerfinale stonden. En waarschijnlijk dus ook maar vier spelers die komende woensdag in de Champions League halffinale tegen Real Madrid zullen spelen. Dus uh, Guardiola zei wel vooraf: uh, de competitie is, is het belangrijkste. We willen kampioen worden en hoe eerder hoe beter. Uh, maar hij vertrouwde toch ook in een heleboel uh, spelers die normaal gesproken reserve zijn. En uiteindelijk ook al was het met hangen en met en, en met de inzet. Uiteindelijk kwamen behalve Messi, bijvoorbeeld ook Xavi en Iniesta... toch in de tweede helft in het veld om die, om die 1-0 voorsprong te verdedigen en uit te breiden. Maar uh, ja, nou ja, hij heeft wel het grootste deel van de ploeg toch rust gegeven. Ja, het was sowieso een opvallende goal van Messi, hè? Ja, de, hij, hij is echt geschiedenis aan het schrijven. Het is geen absolute centrumspits natuurlijk, geen nummer 9. Uh, Messi maakte vandaag zijn 31ste doelpunt in de competitie... maar vooral zijn 50ste doelpunt in één seizoen. Uh, dat was al een record bij Barcelona. Dat had hij een record van, van Ronaldo, de Braziliaan, gebroken. Maar in Spanje uh, was ooit een Ferenc Puskas in 1960... een prachtige Hongaarse spits... Uh, die in het gouden Real Madrid van die Stefano Gento Puskas... Uh, ooit 49 doelpunten in één seizoen scoorde. Uh, Messi heeft hem nu ook overtroffen. Er is nooit één speler in Spanje geweest die in alle competities bij elkaar opgeteld. Dus Europa, de Supercup, de Beker, de competitie. Die 50 doelpunten heeft gescoord. Ik ken ze nog uit mijn jeugd, Edwin. <laughs> Real won met 6-3 van Valencia. Uh, Mourinho en zijn team zoveel sterker? Ja, uh, dat blijkt, stond al bij rust, uh, was het 4-0. Valencia viel vreselijk tegen, dat is natuurlijk het nummer 3 van Spanje. De maar wel toch... op straatlengte? Ja, ook dat, maar, maar, maar wat, wat, wat de trainer Emery net van, van Valencia zei, uh, Valencia hield voor de wedstrijd een erehaag voor Real Madrid omdat ze de beker hadden gewonnen. Hij zegt maar het probleem is dat die erehaag... <laughs> tot de zestigste minuut hebben volgehouden. En ze hebben maar laten doorlopen. En op een gegeven moment stond het al 5-0. Ook, uh, ook Real Madrid trouwens, net als Guardiola uh, de Mourinho, nog sterker. Hij, hij reserveerde nog meer spelers. Er stonden maar twee spelers in het veld die afgelopen woensdag speelden. Maar ja, als je een B-team met uh, namen als Kaká, Iguain en Benzema opstelt, yeah. uh, dan kun je toch ook nog wel wat van uh, verwachten. En het was Iguain die net trouwens als Bia bij Barcelona Villa had al elf wedstrijden niet gescoord. Iguain was al vijf maanden zonder doelpunt. Die is geweest. En die scoorde vandaag een hat-trick. Het was eigenlijk vrij makkelijk uh, 6-3 bij Valencia. Ja. Het gat blijft acht punten, vijf wedstrijden te spelen nog. En dat haalt Real niet meer in, hè? Nee, dat was al na, of, nou, vorige week al duidelijk toen Barcelona in Bernabeu met 1-1 gelijk speelde. Uh, ook al gaat het wat moeilijker met Barcelona, die voorsprong geven ze het niet meer uit handen. Komen. Ze hebben ook een iets makkelijker programma dan Real Madrid. En uh, ja, vanaf nu denken ze alleen maar aan één ding, en dat is de Champions League. Ja, Real lijkt wel de methode te hebben gevonden om Barcelona te bestrijden. Uh, gaat dat ook in de Champions League lukken? Nou, dat is groot grote afwacht. Tot nu toe is het twee wedstrijden gelukt. Uh, of gelukt. Kijk eigenlijk had Real Madrid in de competitie moeten winnen van Barcelona. Dat is niet gelukt. Uh, Barcelona zegt dat ze ervan leren. Ik denk uh, iedereen verwacht dat uh, de wedstrijd komende woensdag, de eerste de is in Bernabeu, ...weer een kopie zal zijn van de laatste twee wedstrijden. Dus vooral een, een enorm verdedigend en vrij hard Real Madrid, die, die alle, alle grote mannen van Barcelona probeert uit te schakelen. En Barcelona dat hoopt toch nu met zo'n doelpunt van Bia... Dat, dat, ...dat de mensen, Messi, dat die toch een beetje wakker worden. Die hebben wat minder gespeeld die laatste wedstrijden. Barcelona hoopt op een, een wedstrijd zoals de tweede helft in de beker. Toen speelde uh -huh. Barcelona al wel beter... Uh, maar ja, Mourinho is, is een expert in, die vorig jaar die in de halve finales van de Champions League met Inter Milaan schakelt hij Barcelona al uit met dat voetbal. En zeker na deze twee wedstrijden beginnen ze in Barcelona te vrezen dat hij toch uh, echt een steeds vreselijker trainer voor Barcelona gaat worden. <laughs> ja. Oké, okay, Edwin bedankt en uh, tot de volgende keer. Hè? Goedenavond. De titelstrijd in Duitsland is iets spannender geworden. Koplover Borussia Dortmund verloor namelijk de uitwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach. En dat was de hekkensluiter met 1-0. De nummer 2-Bayern Leverkusen won wel 2-1 van Hoffenheim. Het gat tussen beide ploegen is 5 punten met nog drie wedstrijden te gaan. Bayern München verspeelde punten in de strijd om de derde plaats. Gisteren namelijk al won Hannover met 3-1 van Freiburg. En Bayern speelde vandaag met 1-1 gelijk tegen Eintracht Frankvoort. De trainer Andries Jonker is dan ook niet blij met het resultaat. Ja, äh, we zijn enttäuscht. In deze situatie äh, moeten we gewinnen. En wenn du nach äh, Frankfurt fährst, en äh, Frankfurt is abstiegsbedroht, ja, dan is dat Ausgangspunkt, drei Punkte mitzunehmen nach München. En wenn dat niet gelingt, dan bist du enttäuscht. Schalke 04 nog altijd zonder Huntelaar verloor in Kelsenkirchen van Kaizerslautern 1-0. En HSV kon niet op tegen VfB Stuttgart. Het werd 3-0. Elia was de enige Nederlander binnen de lijnen. En St. Pauli weer de Bremer eindigt in 1-3. Borussia Dortmund gaat na 31 ronden een kop. 69 punten gevolgd door Leverkusen met 64, Hannover met 57 en Bayern München met 56. In Engeland won de koploper Manchester United met 1-0 van Everton. Hernandez was de matchwinner. Toch was er voor Sir Alex Ferguson nog eenmaal van de wedstrijd. Hij prees de mentaliteit van zijn Nederlandse doelman in de rust. Heer, fantastic fantastische, absolute brilliant. I think actually maybe I got a little deflection. He did. Yeah, Van der Sar is one of the best. You hear him at half time today. It was absolutely wonderful. Listen to motivating the players. It's really good. Since we've had him, he's been unbelievable. Achtervolgend Chelsea won met 3-0 van West Ham United. Torres maakte zijn eerste na zijn transfer van Liverpool naar Londen. Het gat tussen United en Chelsea blijft 6 punten. Morgen kan Arsenal nog op gelijke hoogte komen met Chelsea... dan moet het winnen van Bolton Wanderers. Liverpool was met 5-0 te sterk voor Birmingham City. Kuit scoorde eenmaal. Het was zijn zevende doelpunt in zes wedstrijden. De Argentijn Maxi Rodriguez maakte er drie vandaag. Dan de standenkop. kop. Manchester United 4, 73 uit 34. Gevolgd door Chelsea 67 uit 34. En Arsenal heeft 64, maar dan uit 33. AC Milan heeft in de Serie A de uitwedstrijd tegen Brescia... met 1-0 gewonnen. Robinho maakte hem Mark van Bobbel. En Clarence Sedor speelde de hele wedstrijd. Urbi, Manuelsson mocht ook nog invallen. AC Milan loopt door die overwinning uit op Napoli... dat met 2-1 van Palermo verloor. Napoli staat nu derde met 9 punten achterstand om de koploper... en er zijn nog maar 4 ronden te spelen. Inter blijft op 8 punten van AC Milan staan... maar staat wel weer tweede. De regerend landskampioen won met 2-1 van Lazio. Na 20 minuten veroorzaakte een goede César een strafschop. Die werd verzilverd en Inter kon met 10 man verder. Doelpunten van Wesley Sneijder en Samuel Eto'o... zorgden toch nog voor de zegen. Uh, Bari verloor daar van Sampdoria met 0-1... en door dat verlies is Bari gedegradeerd. Uh, Milan 71 uit 33, gevolgd door Inter 66 uit 34... en Napoli 65 uit 34. En in België speelde racing Genk en Agent tegen elkaar in de kampioenspool. Koploper Genk won met 3-0. De concurrentie komt morgen en maandag in actie. Het gat met standaard en ander Ligt is 4 punten. Wat een goal! De Eredivisie... Alle wedstrijden van vanavond. We beginnen met Willem 2-AZ, dat eindigde in 2-1 na een 1-1 ruststand. Lasnik zette Willem 2 op 1-0, Sikdorson maakte gelijk en Levchenko, maakte de winnende. Er was rood voor Moreno van AZ, drie minuten voor tijd. Het geloof om een rechtstreekse de degradatie te ontsnappen, leek na vorige week zelfs bij Willem 2 te zijn weggezakt. Maar dat geloof is na vanavond weer een beetje hervonden. Willem 2 kan dus toch nog winnen. We hebben wel laten zien dat er wel voetbal in het team zit als, het, als ze met vertrouwen spelen en, en, en ze er geloof in hebben. Dat hebben we in de loop van het seizoen wel laten zien. Alleen we hebben heel naïef en heel vaak op een, ja, een naïeve manier wedstrijden uit handen gegeven. En nu hoorde de trainer John Veskens. Tegenover de mooie overwinning van Willem II staat natuurlijk de schandelijke nederlaag van AZ. De nummer 4 van de competitie had verder kunnen uitlopen op ADO Den Haag. Maar dat gebeurde niet. Trainer Verbeek. Ik had het idee dat we er klaar voor waren. Ja, en als je dan nou vandaag... Uh... Niet beter bent dan Willem II en ook verdiend verliest... Ja, dan moet je boos zijn op jezelf. Hè? Want uh, kwaliteitsverschil bleek ook in deze wedstrijd... was wel aanwezig, alleen kwam er niet uit. Nou, dat, dat, dat ligt aan ons en niet aan Willem II. Verbeek had zich vorige week nog uitgesproken... over de manier waarop Willem II met Gert Heerkes de trainer is omgesprongen. Dat vond Verbeek namelijk op zijn zachtst gezegd niet netjes. In de kleedkamer van Willem II hingen posters... met de uitspraken van de AZ-trainer. Zou dat misschien hebben geholpen? Ja, dat vind ik complete onzin. Dat, dat, dat, dat is... Uh, dat is uh,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 Dat kunnen ze volgend jaar dus waarschijnlijk toch wel in de Eerste Divisie doen... want VVV speelde gelijk tegen Heerdeveen met 2-2 en haalde dus ook een puntje. Het had zelfs meer kunnen zijn, want die gelijkmaker van Bas Dost... viel pas in de blessure tijd. 0-1 werd het door Vajrennen, 1-1 door Boymans, uh, 2-1 ook door Boymans en dus nog 2-2 door Dost... Vujiciewicz van VVV miste ook nog een strafschop, 10 minuten na rust. Willem II kreeg dus toch weer een tikje te verwerken vanavond. VVV leek te winnen, maar pakte uiteindelijk dat puntje... door dat doelpunt van Dost in blessuretijd. Roda Nak werd 5-1 na 3-1 ruststand. Hemte maakte 1-0, 2-0 door het Skobu, 3-0 door Jonker. 3-1 door Kolka, Mats Jonker maakte er nog één uit een strafschop. 4-1 en Hadouier was de vijfde, 5-1. Roda had geen kind aan nak. al na een half uur stonden 3-0...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 Ja, dat is toch wel een beetje eigenaardig hier in Kerkrade. En er gebeuren meer eigenaardige dingen in Limburg. Van de 65 doelpunten die Roda dit seizoen gemaakt heeft... staan er 20 op naam van Mats Jonker. En dat betekent dat de spits topscorer is van Nederland. Het kenmerk van zijn doelpunten, niet mooi, maar ze tellen wel. Ja, dat klopt. En uh, ik lees ook af en toe uh, ergens dat het uh, ja, er lelijke goals zijn... of uh, dat het makkelijke goals zijn. Dat is op zich ook wel zo. Maar je moet er wel eens ik zie je ook wekelijks aan de spitsen die missen. En uh, ja, goed, je moet hem maken en dan sta je bovenaan de topscorelijst... Uh. En zo, zo gaat het. Roda is staat twee punten achter op nummer 4 AZ. Voor NAC lijkt het seizoen lang te lang te duren. De grijpt overal naast en kent een bijzonder slechte tweede seizoenhelft. De verdediger Rob Penders. Nee, dat is duidelijk. Eerst helft van het seizoen was het, was het vaak, vaak alles in thuiswedstrijden. Wonnen van PSV, wonnen van Twente. Maar het tweede helft van het seizoen is het veel vaker niet dan, dan wel. En, maar goed, dat is teleurstelling. Teleurstellend. Herakles tegen de Graafschap eindigt in 2-0. Eentje voorrust en eentje rust. Die van voorrust was van Everton en die van rust van Overtoom. Herakles heeft nog altijd uitzicht op deelname aan de play-offs. Het staat inmiddels achtste twee punten voor op FC Utrecht... maar dat speelt morgen nog tegen Vitesse. Het besef dat de play-offs kunnen worden gehaald... is er in ieder geval bij de ploeg van Peter Bos.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 Je wil meer. En als je kijkt naar de wedstrijd... was er best ruimte aan de zijkanten bij ons. Zeg maar in de omschakelen, maar ook zeg maar van achteruit. Ze kantelen natuurlijk voorop heel erg. Dus bij de bek is veel ruimte. Alleen dan moet je wel, uh, de bal langer in de ploeg houden. En als je dat niet lukt, ja, dan hou je eigenlijk alleen maar tegen. Ja, dat klopt. Heerenveen, VVV kom ik nog even op terug. Uh, dat werd dus 2-2. Uh, VVV Heerenveen. Uh, met twee uh, goals van Boymans En Bas Tichelen praat met hem. Ja, wat een ongelofelijke avond eigenlijk. Wat overheerst nu welk gevoel. Ja, dat is een goede vraag. Uh, aan de ene kant natuurlijk lekker dat je twee, go twee go goals maakt. Maar aan de andere kant je uh, natuurlijk wel dat je in de allerlaatste seconden uh, ja, eigenlijk drie punten weggeeft. Maar wat, uh, wat overheerst dan? Nou ja, toch als je spits bent en uh, je scoort twee keer en mij een kwartier tijd. Dan uh, overheerst wel uiteindelijk dat gevoel. Je had in 2011 nog geen goal gemaakt. Dus je denkt, nou ik zit lekker in mijn vel, ik zit lekker in vorm, dus ik doe zo'n omhaal. Ja, inderdaad. Ik weet eigenlijk niet wat bij me opkomt. Maar goed, dat is dan uh, misschien de intuïtie van Spis. En vandaar, uh, ik doe een en Ik raak het perfect. En uh, ja, ik lig op de grond. Ik kijk achter me. En die bal vliegt gewoon uh, het doel in. Ja. En die tweede? Ja, die tweede. Kijk, uh, zo uh, raak ik inderdaad naar de winst te stoppen. Uh, Buitenkant-paal, binnenkant-paal, te lat. En uh, ja, dan schiet je even keer afstand. En zo'n bal die vliegt er vliegt gewoon via de tegenstander binnen. Ja, dat is uh, ongelooflijk. Voordat de wedstrijd hier begon, wisten jullie de uitslag bij Willem II. Uh, schrokken jullie toen? Nou, een beetje wel natuurlijk. Want als je ziet dat zij dan op twee punten komen, dan is het toch wel uh, ja, erg gevaarlijk. En als je dan uh, hier uiteindelijk een punt weghaalt, is dat denk ik uh, uiteindelijk toch wel een lekker gevoel. Ja, jullie doelsaldo is een stuk beter dan dat van Willem II. Je hebt een marge van drie punten met twee wedstrijden. Is dat genoeg? Nou, dat denk ik wel. Ik denk uh, dat wij gewoon nog uh, één punt moeten halen en dat we dan uh, sowieso zeker zijn van, uh, van de play-offs. Lekker dromen vanavond. Ja, absoluut. Absoluut, dat ga ik doen. Ruud Boymans, hij maakte de 2 voor VVV... dat thuis tegen Heerenveen met 2-2 gelijk speelde. Gisteravond al uh, verloor Adel Den Haag van FC Twente 1-2... werd het, alle goals vielen naar rust. Ruiz maakte 0-1, Boelikin Bull 1-1 en De Jong 1-2. En dat levert de volgende stand op. Twente heeft er 68 uit 32, gevolgd door PSV... 65 uit 31. PSV kan morgen dus bij winst weer op kop komen. Ajax heeft er 64 uit 31. AZ 56 uit 32. En de... Uh, staat daarmee vierde. En de andere kandidaten voor de vierde plaats zijn... Roda en ADO Den Haag. Die hebben er 54 uit 32. En dan nog even onderin. 18e Willem 2, 15 punten. 17e VVV. 18 punten. 16e Excelsior. 29. Maar dan uit 31 wedstrijden. En de rest, ja, die zijn denk ik wel veilig. De Raamschap heeft er 35 uit 32. Morgenmiddag om half drie is er Feyenoord, PSV, Ajax, Excelsior en FC Groningen, NEC. En om half vijf nog FC Utrecht tegen Vitesse. Max van Wezel doet straks met het oog op morgen. En Langs de Lijn is hier morgen weer met Twan en Tom om twee uur. Tot dan. De overnachting. Elke week één gast die blijft slapen